Uur. Hier een boekraad met het NWS Journaal. Een belangrijke gezondheidsadviseur van de Surinaamse regering hoopt dat Nederland het land gaat helpen met de aanpak van de coronacrisis. Het aantal coronabesmettingen in Suriname neemt snel toe. De minister van Volksgezondheid verwacht dat er op korte termijn honderden mensen besmet zijn. Het land heeft maar 40 plekken op de intensive care. Nederland heeft daarom al zo'n tien beademingsapparaten toegezegd. Premier Rutte is anders gaan denken over Zwarte Piet... ...zei hij in het Kamerdebat over de aanpak van racisme. Een aantal jaar geleden zei hij nog dat Zwarte Piet nou eenmaal zwart is... ...maar inmiddels heeft hij naar eigen zeggen een grote verandering doorgemaakt. Dat komt door gesprekken met volwassenen en kinderen... ...die hem vertelden dat ze zich ongelooflijk gediscrimineerd voelen door het uiterlijk van Piet. Rutte verwacht dat over een paar jaar geen Piet meer zwart is... Op diverse plekken in het land is vanavond een stille actie gehouden... voor de opvang van honderden alleenstaande kinderen uit Griekse migrantenkampen. Volgens de organisatie deden actievoerders in 25 gemeenten mee... waaronder in Amsterdam, Den Haag en Lemmer. De betogers willen dat Nederland 500 gevluchte kinderen opvangt... maar het kabinet wil dat de kinderen in Griekenland zelf worden ondergebracht. Griekenland krijgt van Nederland daarom 3,5 tot 4 miljoen euro... voor het opzetten van voogdijinstellingen. De uitgever van Nieuwe Revue wil het blad als zelfstandige titel opheffen en als bijlage bij Panorama voegen. Dat schrijft de hoofdredacteur van Nieuwe Revue op Twitter. Hij zegt dat de redactieraden van Nieuwe Revue en Panorama zijn gepasseerd door de uitgeverij. Ook de ondernemingsraad van de uitgeverij is volgens hem buitenspel gezet en daarmee zou een juridische basis voor de plannen ontbreken. De uitgever is niet bereikbaar voor commentaar. Het weer, het klaart op steeds meer plaatsen op, maar hier en daar kan nog een bui vallen. De komende dag begint met regen, smiddags nog enkele buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Boom. You're right! Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Ai. Fossi. Tijuana. Oh, oh, oh. no. Oh no. Oh no. Oh sabes que ya llevo un rato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 Que te diga cosas al oído, yeah. para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, yeah. quiero desfundarte a veces despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu humano. sélo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito para que mis sillos. Ik looking for someone that night Now I was never a believer but you could fall in love with the Ooh I see your Dit is ZFM antwoord.